close about it. Daar zijn we weer, dit is Gidder Radio. En uh, vanavond hebben we een heleboel mensen op bezoek. We, we hebben zelfs iemand die heeft een heel speciaal instrument meegenomen. Misschien kunnen we het nog even horen. De Sienesappelpers. Kijk, dit, dit is geweldig. Daarnaast hebben we nog iemand die heeft een, een stuk hout in zijn armen. Iemand anders met een stuk hout. Daarna nog iemand met een nog groter stuk hout. En nog iemand met een stuk hout. En daar iemand met... Een heleboel losse stukjes hout. En daar iemand met een blauw oog. Dus het kan niet anders als een gezellige avond worden. Hé. <laughs> nou hey. ja, hebben we dat ook weer gehad? Ik, ik ga gewoon weer zitten. Hé. Zullen we normaal een tune spelen? Tune. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, mm -hmm. Dan uh, ben ik <coughs> Thank <laughs> you. Sweet Georgia Brown. Nou, dat is toch lang. hoppa, hoppa, hoppa. Leuk jongens. Zelf de bruine Georgia. Zelfde catering meegenomen. Dat is geen. Dus, ja, dat moet je dan allemaal daar zeggen. Dit is de nieuwe houding, hè? de nieuwe Zelfde catering meegenomen. Allemaal zietjes. Netjes. Het nou, blijf gewoon staan, dat is veel makkelijker. Dat is veel makkelijker, blijf gewoon staan. Ja. Ja, perfect hoor. Ja, ik zou dus het maar even. ik gewoon een soort dan doe ik het maar. Hoppa, ja. ja. dankjewel, leuk. Je gaat niet besteld, want oh, dit is jouw plek. Nee hoor, ik, uh, ik, ik ga wel. Als je niet mee kan, echt wel, zo het, het, het maakt echt niet uit. Dit is het je, meer, dus het plaat. achter Ja, die ja, die, zin, bas, nou. die staat in feite wel heel gewoon op die stoel, maar ik, kan ik, bij ik, niemand. ik ik kan wel staan. ...jonge benen, ik ja. zou <coughs> posten hier. Ja, ja, dat is ook wel een... goed. Ah, ja, ja, dus nou, nou, ja. Of nee, leeftijd. Uh, nee, nee, Please. Ja, was, wat heb jij gedaan voor de groep? Even wat, wat heb jij gedaan voor de groep? Je hebt voor iedereen drank in de schond. Alsjeblieft zit het kan ik niks meer aan het bedenken. Hey, Kijk, even kijken, kan het niet. Ja, precies. Zo. Uh, nou, iedereen heeft weer een verversing... Ja, op. Oh. Dus uh, greep goed en voor de mij. Uh, oh, jee. oh jee. En hij heeft een hele lijst bij zich. En uh, uh. speel je ook een voorstel voor? Nou, oh, niet direct. Ja. Kan niet? Ik ken het niet. Ken ja, oh, dat is goed. Uh, Om tot onszelf te komen. Maar wie ben ik eigenlijk? En wie ben jij? En, en waarom? Hoezo? En, en kan het niet anders? Het is morgen nee. Het is een beetje rond het niet. het ja, als je met zit kan ik ook. Uh, een beetje. En voor de nieuwsgierigen onder ons, dit was Volgens Sephora. Een liedje van Stochelo Rosenberg. Zijn eerste hit voor zijn nichtje Sephora. Volgens Sephora. Wat lief. Ik, ik heb net naar Frans Bauer zitten kijken. Sweet, hè. En, uh... Die is ook zo lief. Wie is dat? Dat, dat, dat is helemaal liefde. Ja, ja, ja, dat is sweet. <laughs> dat is eigenlijk uh, gewoon... Soort hier, uh, maar dan, uh, ik, ik ben gelijk weer verliefd. Ja, ja. Ik ben geïnspireerd te ja, dan ben, Dat is een volkszanger is een die, die ook van een woonwagenkant ja. uh, komt. Ja, en hij is nu terug naar zijn roots, Ik heb tien jaar niet te nemen. Ja, in, ja, in 1500 had ja, je familie Bauer. Dat was een goudsmid. Ja, <laughs> die had, had zo'n rode kruisje boven de smitsen. En uh, iedereen kende ze als het rode kruis. En Daarom zijn we gegeven van beetje het op, Maar het bouwers vroeger een beetje het is helemaal geen Joden. Nee? Het is een Ja, precies. Joden vinden elkaar geen Joden. Ze zijn helemaal niks van me. Gezellig is een accordeon. Nee, toch? Ik heb met opgesteld. Oh god. Oh. Zo, een voor twee, twee voor één ja. Die Marsch, ja, dat is het Dat je Enkele reden waarom die wel stukje Ja, dat is van de. Van die, het ja, dat dat In was dat ja. ja. Maar ook een duskel, dus zeker wel. Oh. Leuk dat je er bezig bent. Wat, uh, wat wat wat programma. Lach, ik op. Ik programma? me op. Ik voel op. Ik voel op. Ik voel me op. Ik voel me Ik voel op. Ik Ik weet niet waar jij afvult, tien jaar in, maar <lacht> Het is een Minor swing van, uh, van, Django. van Django zelf. Wie is Django? Django Reinhardt is. Uh, Google dat maar, eens toch een viercomputer. computer dus Oké. Okay. Heel Google. goed idee. <laughs> <laughs> ja, je. Oh, je gaat wel veel zweten zo'n accordeon. <coughs> <coughs> is wow, is nou. Ja, ik BT. weet het niet. Ik weet Nee. nee Als er nog luisteraars zijn met verzoekjes, moeten die, die even doorgestuurd worden. En dat is nog leuk. Kijk, voor jullie twee doe je de volgende dans. Ja, ja, uh, ga Zie We uh, zijn we tot, op de lucht? We, we kunnen nog even heel <laughs> snel op. misschien. Uh, we zijn er pas heel kort eigenlijk. Ja. Er is nog een heleboel tijd eigenlijk. En wil je op? Het houdt gewoon niet op. Ja, is uh, ons misschien is het misschien wel een, een momentje om de gitaren even te stemmen. de rij. Dat het arboschil van appelschil appelgeel dat eh professor. Lijkt nummer 66. Ja, dat jullie speelde dan, zei ik. En dit kan je uit te Ja, echt heel leuk, kapot vers. Nou, volgende keer dan. Hoe heet die? dan? De Ik zal het je. Hallo mensen, de de mensen mee hè. Dus iets zachter en graag. Nee, maar de vraag is niet wat hebben we gespeeld, maar de vraag is wat gaan we spelen. Eh, wat zullen een snel liedje en langzaam liedje. Of, of? Volgens is de baas. Toch logisch is baas. Ben ik de baas? Ja, toch ja, zo, ah, jongen, jongen. Ja. Welke niet nou, no, Oké, okay. ik ga er even voor zitten en neem ah. de van ik ik de een ja. uh, tijd weer. Ik wel een hele goede Freddie Mercury imitatie, imitatie. Yeah. <laughs> okay, ik die niet kunnen imiteren hè. Ik kan het echt Doet hij zo ook joh? Maak ze weer hoor. Er zit hij altijd, zit hij heel de tijd met dat ding bezig. Ja. Met zijn microfoon. ken die hoor. Ja, maar die was vroeger ja. altijd al met zijn muziek bezig. Ja. Die was altijd uh -huh. dus al. van, hé. Waarom zit je nou met die muziek? Zegt hij ik had die muziek zitten. Het is te maat. Het is schik in? Ja, ik heb het uit de mevrouw. Ja, dan <laughs> heb ik zo'n lange nek. <laughs> douze ambiance? Ah, oui, douze ambiance. Een oh, chanson okay. française. De jean En als de volgende, nummer, uh, volgende mm -hmm. nummer geraden wordt door het publiek, dan winnen ze. Uh, uh, uh, Oké, okay, wat, wat this was het nou maar ook alweer? Vier, Raden vier, dan douchen, maar vier. vind <laughs> ik dat ze een prijs moeten krijgen. <laughs> Iets als een wasautomaat. Okay. Was, Lin, uh, je, je moet even een douchen. Een honkbalknuppel op je computer. Ah, ah, een honkbalknuppel je computer. Er zijn dus zeven mensen die het geraden hebben. We staan allemaal te douchen. Je ja, moet allemaal langskomen hier in Merkwaard. In de, de koelkast of wat was het? Dus als jullie willen, je, je kan er nog net bij. Er staat hier wat counter, dus je kent het gewoon allemaal. Je hebt het gewonnen. Hebt het Wees blij dat we niet vanuit Australië uitzenden. Ja, dat wij dat net zeggen. Uh... Ik heb wel een Romeinse familie uh, overhoek op. <laughs> Romeinse familie, oké. Okay. Er zijn er dertig, die komen zo. Ik had het adres doorgegeven. <laughs> My guys call you guys. Yeah. Ze houden heel erg van computers en microfoons. Okay. <laughs> ze zijn helemaal weg van. Ja, En houdt ja, ja. er al. Ja, het ja. Platte tv. Ja, <laughs> nou, vind ik leuk. Mobiele telefoons. <laughs> ik heb een platte tv daar. Die staat bij mij in de keuken. Ja. Oh ja, die is gek. Ik moet even zien. Koopprogramma's waarschijnlijk. Niet. Mm -hmm. Helemaal verslaafd. Helemaal verslaafd. Een, to een, to een toepasselijke autumn leaves. Ja, wie? Nee, nee, nee, nee, nee, kerel. Echt, het is nog lang geen uh, fucking huis. Nee, maar hij komt wel. Jezus man. Zijn het, uh, Jezus komt het ook, ja. Omdat de Ramadan vandaag is afgelopen. Je, was het is net dag. mooi ja. iemand. Kom maar, kom maar dier eindelijk weer eens op tijd. Dat <laughs> Ramadan! Tjing! <laughs> jammer dan. Jammer dan, ja. Zal ik dat, ja dat is het goed Jammer dan. Ja, inderdaad. Char zegt Oh. Char zegt dat? Maar wie uh, heeft dat van boven doorgekregen? <laughs> ja, maar die zegt Char in een T. Speeld. Hoppa. zet maar dat naamswaard. Nou, we moeten verresten nakijken. Zwartje, ja. e ja. e ja. ja. in de kies. Ja. Je moet naar beneden zwijgen. Je moet naar beneden, ja. Ja. Dat wat leuk. Dus uh, ja. Kie uh, Ik heb nog nooit de grotere van het Nou, <tie> ja, we zitten te wachten op de verzoekjes nu. De vogeltjesdans worden toch? Ja, maar die stond er dus al. <tie> nee, er stond de vogeltjesdans. Sorry. Ach, Het zou iets smaakvoller moeten zijn Een hele smaakvolle vogeltjesdans Kiekertje <laughs> <here>, ofzo so. <laughs> Dit geluid op de achtergrond denk ik ineens aan twee balsende phoenixen. Phoenixen balsend boven het vuur, in het vuur, door het vuur, over het vuur. Boven het vuur geroosterd werden zij, de balsende phoenixen. Maar edel en toch en op een gegeven moment verrezen zij. En zij waren weer de balsende phoenixen. water lopen in de mond. Die Fenix altijd <laughs> <laughs> he. een een goede zulke Speel je Loulou Swing? Lulu Swing? lulu Blues? Oh, nee. <laughs> Speel maar, ik weet niet. Nee, noem maar wat, ik weet niet. Ik weet niet wat jullie doen. Mm. Mm. Heb je een briefje? Mm -hmm. Ja, deze jongens moeten alles van een briefje. Ha. Dus uh, het is op een briefje. Uh, iemand zei 49. 49. 49. 49. 49. 49. Uh, 49. Ja, 48 maken we ervan. 48, ja. oké, okay, 48. Mist die. Snaren. Dit is een balzaak, hoor, joh. <lacht> oh jee, dan moet je wel een vuur houden, dan, hè? Ze noemen mij wel trekzak maar, zo. Euh <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Lukt het nou, je ook om een te maken zonder hoofden? Uh, zonder ja. hoofden? Ja? Ja. ja, als je dat graag hebt. Het is er nog glas? Uh, ik uh, Zelfs de ik dat ben bezig met een uh, studie uh, foto's zonder hoofden en het liefst van handen alleen maar. Oké. En dan. Ja, je je hebt toch een reacties van mensen die zeggen: dat is die, dat, yeah. <Sup>, ja, dat is ja, die? Sap, zang, ja. Zullen <laughs> kijken. En dan moet je de dingen schoon spoelen dan. Die dingen zijn ding toch wel erg. Ik heb een paar handen zo Oké, ik heb een paar handen. Ik heb batterij genoeg. Riesvak. En geheugen genoeg. Geheugen genoeg. Batterij genoeg. En het komt allemaal op feestboek. Nee, dat nee. is nee. Eén groot feest. Oh, nee, dit... Oh, we hebben er nou nee, eentje. Weg, je, je kan hem weghouden. Dat heb ik niet. gaten. Je kan hem weghouden. Uh, dat mag gewoon mooi Dat mag jij doen. Oh ja. Je mag er echt over lachen. Ik keek heel lelijk. En wacht, we zitten met het forceren ofzo? Ja, ik zou ja, ja, het Je is het moet even. Ja, ik <laughs> Strike a boat. Ja, we kunnen die bal op ja, En Ja, jij kan dichterbij. Dat is waar. En dit is het leuke, dit is redder radio. Dus dit kan allemaal. We zijn nu foto's aan het maken, lieve mensen. Dus uh, even geduld. Klik. Ja, dan kun je die lamp niet doen, die op? Ja, dat kan wel, maar we zijn nu ja, gewoon even foto's geen aan het maken. Ik heb niet genoeg... Ik heb zo'n menselijk... Ik heb er geen... Ik zal hem licht. Bloedbos bij. Of Bloedbos is ook leuk. Of dit liedje min... Min vier. Kijk. Kijk, klaar. Ja? 44. fantastisch. Alle handjes staan erop. 48 min 4. Oh nee, min 6. Oh, 42. 61. Negen val. uit. dat is bloedbossa. Dat aan de stof. Oké, hoorde ik iemand zeggen, Hoorde ik wel, trouwens. Ja, ja, ja. Ik ben niet zo vergeten nee, ja. ...werden we weer een hele nieuwe dag ingetild. Hoppa. Het uur? 12 uur. Het lijkt al uren geleden. En toch... ...is het heel kort. Het tijd gaat snel als je woord. Uh, nou. Dus <laughs> eh, eigenlijk is het heel vreemd... ...om bij deze waar te nemen... ...dat ik best wel lol heb. Maar dat de tijd lang heel lang langzaam gedaan. Het is eigenlijk een van de vast. momenten van mijn leven jo, dat, dat ik eigenlijk stilsta Bij een moment je waar je ik de eigenlijk de nog de nooit bij stil heb gestaan. Ik het heel ja. voorstel. Ik heb ook... Ik heb laatst even een hele positieve dromen. Oh jee. oh jee. Maar hij belt oh, er zelfs over op, wist je dat? Ja, ik, ik had gedroomd dat mijn hond uh, Buffel uh, puppies kreeg. En het was echt een puppydroom. droom. En het rookt ook naar Was door. <laughs> ja, het was echt een stukje wc-pel met achteraan ging het. Zo? Ja, heel schattig. En, um, het is en die dag daarna droomde ik dat Gypsy Kings op de parade kwamen optreden. Dat is gewoon Ja, dat is wel... Maar goed. is heel mooi Het zou wel een feest zijn, hè? Ja, het zou wel een feest zijn. Gypsy Kings op de parade. Wat kun je niet... Ja, dat is hem toch? Dat is hem. Ugh. grootste telefoon in deze kamer. Eh, uh, grootste ja. telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ik heb hem. Jury, kom maar naar voren. Kom ja, maar nou. naar voren, kom maar naar Dit is mijn telefoon, maar die is heel erg groot. Nou ja, ik heb even een opname gemaakt. Ik ben heel tevreden mee, jongens. En, en, en laat even horen. Nou heb ik heb kans al dus dus de Phoenix. opname is mislukt. Phoenix. <lacht> oh, nou, zo dan. Mag ik spelen? Phoenix? Ja. Oh, dan moet je volume beneden zetten. Ja. Het from the past. Isn't Is dat F? Is dat F? Is dat F? Is Is dat F? wel mooi. Dank je. Dank wel wel Tot ziens, en dat is wel weer op Facebook te krijgen. Dus, nou, dus sowieso. Ik heb je nou in ieder geval wat ruimte gegeven. En ik voel me nou weer helemaal... Uh... Ja, en ik voel me opgelaten als een klein kind. Dus ik ga wel weer eens zitten. Oké, nou, eh, kom, kom, kom, kom even nog wat dichterbij. He, heb, heb je niet even iets belangrijks te zeggen tegen de mensheid in het algemeen? Ehm... Oh, klein ik zou zeggen... Ik zou zeggen, ga stemmen. Dat is um, vlug, nou altijd een hele leuke. En de euro zal toch wel weer blijven. Veiland, uh, en, uh, uh, e wel uh, ja. en achter jou heb je een man met 12 vingers. voor lieve mensen als jullie nog een koelmat cool of een koelhalsband cool nodig hebben, dat is te krijgen bij uh, 100 Planet. gaan eten ja iedereen we gaan eten in de lano, Utrecht heel erg lekker waar ja, was dat de lano, Utrecht van die plaats oh, de Delano, de lano. dat is een goede tent wat, hoe, wat verkopen ze juist ja. Italiaans in de lano en waar? Mijn vandaag. Oh, ook een pizza Mijn pizza is echt helemaal. Kom naar Delano, daar heb je de echte. Zie nee. Valt het nou een beetje op dat het gestompt nee. is? Je, je moet het misschien nog een keer zeggen hoor, denk ik. Daar. Waar was het ook alweer? Uh, Delano. En waar was hij nou, ook zaken, maar was je al niet Maria Plaats! Oké. Okay. Kan nou iets. En mijn zit en in. Top, de <laughs> Ja, normaal. We hebben dus nog een kwartiertje voordat we overschakelen naar Nieuw-Zeeland. Waar de op van kwamen. Nou, dat daar is het was niet voor jou hè? Nee, nee, voor deze ja. man. Okay. dat lukt nooit als we gaan graven nu. Blue Hadden we al eerder al moeten gaan graven. Dit moment zal zijn. Dat is best wel moeilijk, dat is best wel even wennen. Maar ach, het is net genoeg tijd om jezelf te. Mooie versie van Stardust in mijn hoes op een CD zitten. Is dat een vette afsluiting of vind je dat niet vet? niet Spede dan wel? Zuid-Nederland Live. Afsluiten. Moet je zo's? Waar moet je nou met zo'n Ik heb net van Tim gekeken, heel mooi. Spede komt er niet. van de scherf. We hebben het gedaan. maar die mensen op de radio niet. Ah ja, ah ja, dat is waar. Zo werken. Oké. Er op opgenomen. Misschien wel iets. Nee, nee, er wordt niks opgenomen. Dit is, toch een, dit is toch de opname die nee, je speelt. Toch, zo meteen staat een auto voor de deur en dan. Dan word je, je opgenomen. <laughs> <laughs> <h> uh, <h> dit is de grote inkomendank. Zeg jij hoe jij <hup> Ik neem op alles.